De astronauten van de Endeavour hebben de laatste ruimtewandeling gemaakt vanuit een space shuttle. In een ruim zeven uur durende ruimtewandeling hebben ze voorlopig de laatste hand gelegd aan het internationale ruimtestation ISS. Het is de laatste missie van de Endeavour en in juli gaat de Atlantis voor het laatst naar het ISS. Daarna kunnen alleen de Russen nog op en neer naar het ruimtestation. Op het Plaza de Catalunya in Barcelona zijn meer dan 100 mensen gewond geraakt toen de politie het plein ontruimde. Er kampeerden al bijna twee weken honderden demonstranten die deelnamen aan het landelijke protest tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. De autoriteiten wilden het plein leeg hebben zodat voetbalsupporters er vanavond op een groot scherm de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United kunnen bekijken. De Verenigde Staten stationeren een onderdeel van hun luchtmacht in Polen.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 De gemeenten krijgen over drie jaar samen 2,6 miljard euro voor het aan werk helpen van jonge gehandicapten en mensen uit sociale werkplaatsen. Dat schrijft staatssecretaris De Krom aan de Kamer in een toelichting op de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Daarin worden de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waarjongregeling voor jonge gehandicapten samengevoegd. Dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. Het weer, toenemende bewolking, met vooral in het noorden wat regen. Het wordt 15 graden aan zee tot 18 of 19 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Met daarin ook de laatste aflevering van de Krassen-Knarre Maand. Een rugzak vol ervaring, een rijkdom aan verhalen, een diep gewortelde wijsheid, een fikse dosis zelfkennis, een betrouwbaar vraagbaak en een rots in velere branding. De man op leeftijd. Vier zaterdagen lang ligt krakende wagens die nog lang meelopen. Over het leven in zijn volle en. Intense glorie. De vierde vroege vogel met wat jaren op de teller is meester Aad Costo. Aad Kosto kwam op 9 januari 1938 ter wereld in Oegstgeest. Na de lagere school doorliep dit pintere ventje het stedelijk gymnasium. Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij zijn doctoraal theologie en Nederlands recht. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse functies... waaronder staatssecretaris en minister van Justitie. Anno 2011 is deze krasseknar voorzitter... van de Stichting Auteursrecht Belangen en Vereniging Voice. Het Nachtvluchtenteam kijkt uit naar een enerverend... en persoonlijk getint debat. Goedemorgen en welkom Aad Kosto. Dank je Nora. Het zat me even vaak in je inleiding. Ik ben geen doctora doctorant in de theologie. Ik ben daar niet verder gekomen dan mijn kandidaat. Maar dat is ook een graad. Ik zal je vertellen, ik heb daar vannacht nog even naar gekeken. En ik ben ook dat gaan opzoeken. Hè? Dus, dus wanneer haal je je doctoraal en wanneer je kandidaat hieruit? Blijkt al meteen dat ik zelf uh, geen universitaire studie heb gevolgd. En uh, toen dacht ik, ja, ja, ja. En toen begon ik ook te twijfelen inderdaad. Ja. Maar ik heb het toch maar voorgelezen. Heel goed. Maar ik heb het keurig gecorrigeerd. En wat een ja. mooie eerlijkheid inderdaad. Ja. Ja. Ben je wel tevreden met datgene wat je bereikt hebt qua studie? Uh, qua studie, ja. Ik, dat is, het was heel rijk, dat gymnasium. En uh, de theologie, dat geeft een, een hele klassieke opleiding. Met veel verwijzingen naar de klassieke. Wat nog steeds een dagelijks metgezel is. De klassieke wereld bij mij. En doctoraal recht is heel functioneel. Hè? Daar kon je wat mee. En ik heb er prompt niks mee gedaan in het recht. Ik ben de politiek ingegaan. Maar goed, daar kun je ook wel veel met een dergelijke achtergrond en een zeker, dergelijke pittige basis zeker, lijkt zeker, me zo. Zeker. Maar ze ja. zeiden in de tijd uh, rechten, ja, dat is het universitair middenstandsdiploma. Zeiden ze dan kun je alle kanten mee op. Hè. Nou, dat heb je bewezen dat je er alle kanten mee op kunt. Nou, ja, in de politiek in. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Laten we eens dus even heel kort naar uh, de inleiding kijken en zien of daar nog meer uh, kleine onverkwikkelijkheden in voorkomen of dat het gewoon klopt dat wanneer je dus inmiddels 73 geworden bent, Aad Kosto, heb je dan inderdaad die rugzak vol weten te gooien met ervaring? Ja, dat, dat is onvermijdelijk. Hè? Ik bedoel, als je niet achter de geranium zit vanaf je geboorte en de maatschappij in gaat, dan doe je ervaringen op en uh, de rugzak die draag ik altijd als ik wandel met andere oude als ik. Nee, wat is het nou? Krasse, Krasse knar. knarren. Dan heb ik inderdaad een rugzak. Hè? Maar nee, je hebt natuurlijk onvermijdelijk veel ervaring aan. En zit daarin ook echt een rijkdom aan verhalen? Of moeten we constateren dat het een rijkdom is aan, aan hele nuchtere theoretische kennis? Allebei natuurlijk wel. Die nuchtere theoretische kennis doe je op. Voor een deel door je opleiding, voor een deel door ervaring. Dan ben je een ervaringsdeskundige. Maar alles is gelardeerd met gebeurtenissen die verhalen opleveren. Dat kan ook moeilijk anders. Is het lekker om dan op een bepaald moment eventueel kleinkinderen te krijgen... en daar die heerlijke anekdotische verhalen aan te vertellen? Ik heb zelf geen kinderen, dus kan er niet over oordelen. Nou, dat is heerlijk. Ik heb zes kleinkinderen. Maar of ze zo geïnteresseerd zijn in de verhalen van vroeger, dat is maar de vraag. Ze worden tegenwoordig alle kinderen natuurlijk met allerlei prikkels gevoed... Hè, door de moderne media... En grootvader, vertel nog eens van vroeger. Ik denk dat dat een illusie van lang geleden is. Het is niet meer zo dat men s'avonds in de winter... rond de haard geschaard verhalen vertelt. Daar zijn allerlei externe dingen voor gekomen. De radio, de televisie, onze cultuur verandert natuurlijk. Maar als ze me wat vragen, dan zal ik antwoord geven. Het is wel aardig. Mijn oudste kleinkind Suzanne, die binnenkort eindexamen doet, ze, zelf, ze heeft het al gedaan op de HAVO... maar hierna wil ze nog verderop... Die zei toen een heel klein meisje was. een keer tegen me. toen ik in de auto zat. er iets uitlegde over de werking van de stoplichten. Toen zei ze: Opa, je moet me alles vertellen wat je weet. Maar toen ik eraan begon. Toen had ze toch niet zo'n belangstelling meer. Dat was vrij snel duidelijk. Ja, dat was vrij snel duidelijk. Hè? Dus het, het bleef bij het stoplicht? En... Ja, nee, natuurlijk. Ze vraagt alweer eens wat. Maar uh, meestal hebben ze dat niet nodig. Uh, wel uitstekende contact heb ik met elk van mijn zes uh, kleinkinderen... en met hun ouders. Maar dat ze nou zeggen van, uh, laat ik de verhaal eens een keer vertellen. Uh, nee, dan, dan zijn we toch wat minder geïnteresseerd. Maar voel je die ook niet die uitdaging om, om, om daar meer over te vertellen? Oh ja, zeker. Ik vertel graag. Dus dat, dat, die ja. uitdaging voel ik zeker. Aan de andere kant dring ik het niet op. Hè, want dan wordt het vervelend. Hè. Dus uh, ja, uh, dan, dan ga je maar eens in op hun belangstellingen. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Nee, en, en die, je, je zegt, uh, ik heb een uitstekende band met alle zes de kleinkinderen. Ja. Is die ook, ook, ook uh, warmhartig, intens? Of, of is dat meer, uh, het zijn kleinkinderen en ik wil graag weten hoe het met de studie gaat... En... Nee, dan word je weer op de kortste keer zo'n betuttelende opa. Ik wil het wel weten, maar soms ga ik dat langs een omweg dan aan de ouders... om die kinderen er niet mee lastig te vallen. Hè? En uh, ja, ik, ik zit uh, al twaalf jaar, maar het is nou niet meer iedere donderdag... donderdagsmiddags, bij uh, de kinderen van mijn dochter. Uh, de, die woont in Gouda. Andere kinderen die wonen in Noord-Holland, in de Starrenmeer. Dat is wat verder en wat moeilijker. Maar van aan, vanaf het eerste kleinkind uh, ging ik daar op donderdagmiddag naartoe. Want ik kreeg de kleinkinderen, dat wil zeggen mijn kinderen, kregen hun kinderen in een keurige chronologische volgorde. Eerst mijn dochter, drie. En toen daar de jongste geboren was, mijn schoondochter, drie. En op één jongetje na zijn het allemaal meisjes. Ik ben dus een echte meideopa. Wat leuk. En het is ook een apart metier, zo te horen, opa Absoluut. zijn. Absoluut. Opa ja. is, Opaschap is meesterschap. Dat is, uh, ja, ja. Dat, en, en, en valt daar ook nog veel in te leren dan? Oh ja, je leert natuurlijk altijd. Dat is een van de dingen die je moet doen. Je moet altijd openstaan voor leermomenten, waar dan ook. Het leven is een education permanente. Een, een doorlopende Doorlopend leerproces. Ik mag het hopen, inderdaad. Ja, dat je dan al... negentig wordt. En, nou ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er voldoende mensen zijn die niet openstaan voor die leermomenten. En de, dus ook niet die doorlopende uh, ervaring uh, zich eigen zullen maken. Nou ja, die lopen het risico dat ze als eigenwijs worden gezien. En dat is dan natuurlijk ook zo letterlijk eigenwijs. Je hebt ja. niks meer van buiten nodig, kennelijk. Eigenwijs heeft ook wel een mooie betekenis, heeft filosoof Bas Haring me wel eens uitgelegd. Ach, kijk. Ja. Nou, zal ik Bas uh, Haring eens lezen? Ja. Uh, nog even terug naar de, de kleinkinderen. Want daar ben ik heel benieuwd naar of dat voor een opa ook zo is. Of voor een vader dan in dit geval. Is het nou anders wanneer je eigen dochter kinderen krijgt, dan dat je zoon kinderen krijgt? Zeker de schoondochter die ja. de baby's werpt, zeg ik maar ja. even. Ja, nou, voor plastisch. mij is dat niet anders. Voor mij is het niet anders. Het is alleen de chronologie speelt een rol. Hè. Mijn allereerste kleinkind, die is nu binnenkort ze 17. Uh, dan zeg ik ook altijd: uh, Jij hebt wat aangericht. Hè? In ieder geval mijn jubileum, zeg ik dan. Want als jij zeventien wordt, ben ik zeventien jaar opa. En je moeder is zeventien jaar moeder. Allemaal door jou. Daar zei ik vroeger ook al tegen. Hè? Jij hebt wat aangericht. Nou, dat is natuurlijk ook wezenlijk waar. Daar begint je grootvaderschap. En uh, je bent nog niet geroutineerd hè, in dat vak. Dat word je pas naarmate uh, die andere kinderen komen. Geleidelijk aan word je steeds geroutineerder. En wat ik ook ervaar, dat uh, hebben misschien wel meer mannen dat mijn betrokkenheid op die kinderen groeit in de tijd. Hè? Ik bedoel, je ziet vaak van die moeders met hun vriendinnen kerend om een wieg staan. Daar zie je zelden een man bij. Hè? Maar naarmate die kinderen in staat raken om te communiceren... Ja, dan wordt het interessanter. Hè? Dan zie je ook op een goed moment, eh, dan komen de gesprekken. Wat ik net al even zei, dat mijn eh, kleindochter zei van... opa, je moet me alles vertellen wat je weet. Ongeveer in diezelfde tijd, dat was een jaar of zes... toen had zij ontdekt dat Sinterklaas niet bestaat... En dat had ze haar moeder mee geconfronteerd... want ze had de lijn van cadeautjes nagespeurd... en was zelfstandig tot die conclusie gekomen. En uh, haar moeder, Eva, mijn dochter, die zei... nou zet dan nou maar niet tegen je vriendinnetje Rosalie... want ze wist dat die moeder nog wel even graag dat geloof in stand hield... uit pedagogische overwegingen. Dus uh, op de achterbank van de auto gezeten zit ze met dat vriendinnetje... en dat vriendinnetje zegt tegen mij... ik uh, heb dit en dat in mijn schoentje gekregen. Ik zeg zo, Rosalie... En uh, wie heeft dat daar dan ingedaan? En dat kind zegt vroem Sinterklaas. Waarop Suzanne mijn kleindochter zegt, opa, je weet hoe ik erover denk. <laughs> <laughs> nou ja, dan begint er iets. Hè. Ik bedoel dan, als je, als je zulke dialoogjes hebt... Hè, slim, dan wordt, slim het wijze. Dan wordt het Ja, slimme meid. Ja. Dan wordt dat voor, uh, ja, voor opa's steeds leuker, hè, ja. eigenlijk. Ja. Dat gevoel voor humor, want ik vind het wel zeer humoristisch. Zou ze dat misschien van jou kunnen hebben? Oh, dat weet ik niet. Ik ga er niet vanuit dat al het goede van mij komt. Die kinderen hebben moeders en ze hebben vaders en dat hebben ze niet noodzakelijkerwijs van hun grootvader. Nee. Maar dus geen verschil met betrekking tot de kinderen die van je dochter zijn of van je nee, zoon. Ja, ik grappig. weet dat dat voorkomt. Vrouwen uh, hebben dat namelijk. Precies, stemming, hè? dit wilde ik net ja. zeggen, dat heb je bij vrouwen. Vrouwen die hebben meer een relatie met de kinderen van hun dochter begrijpt het ook wel een beetje, en dat heb ik dus niet. Ik heb een, een, een gelijk gevoel, hè? en misschien een iets minder intens contact in verband met de afstand van het wonen, voor, voor alle kinderen, ze zijn me alle zes zeer lief, en dat laat ik ook bij alle gelegenheden, dat het kan, laat ik dat blijken, op naar mijn gevoel gepaste wijze. Nogmaals, die moet je niet opdringen, ook als opa niet. De, dus de gepaste wijze daarmee bedoel je dat je niet moet opdringen, maar je bedoelt daarmee niet uh, zo van ja, uh, ik, ik hou afstand of ik doe vooral nee. geen natte kussen op, op de wang, nee. waarvan je weet van oh dat vinden kinderen vaak vies. Maar ik dat denk, vinden ze ga, ja. Ja. Ja, ja, maar ja, dan doe je het niet. Okay, uh, ik, ja. heb, ik heb mijn oudste kleinkind, die kus ik uh, links en rechts op de wang... en zo, dat doet zij wederzijds. En de jongste, dus de derde kleinkind, uh, haar jongste zusje... die buigt altijd zo de hoofd een beetje, want die vindt dat inderdaad eng. Nou, die krijgt een kusje op de blonde haren. Ik bedoel, uh, zo gaat het dan. We gaan nog naar één uh, opmerking uit de introductie. En dat is een fikse doos zelfkennis. Daar ben ik benieuwd naar. Heb je die? Dat is iets wat je je steeds moet afvragen of je dat in voldoende mate hebt. Uh, ik denk het wel. Soms verras je jezelf ook wel eens een keertje in een reactie. Dan denk je, dat had ik uh, toch niet zo moeten doen. Hè. Ik had toch voldoende zelfkennis om het te beheersen. Want dat hoort er natuurlijk een klein beetje bij. Hè. Maar ik denk dat ik wel zo ongeveer weet uh, waar ik sta. En dat zei ik ook net. Uh, als je een beetje het gevoel hebt van... Uh, je moet je beheersen, je moet je niet opdringen. Je moet niet met een soort apenliefde op die kleinkinderen afgaan. Ja, dan is dat toch wel iets van een soort zelfkennis. Want je weet dat als je je zou laten gaan, hè, dan zou je misschien net te veel gaan knuffelen. Dus vanuit die zelfkennis wordt je gedrag bepaald. Hè. En uh, ik denk dat ik toch redelijk wat zelfkennis heb, Jan. Zijn er momenten dat je je eigenlijk wel zou willen laten gaan, maar dat je inderdaad door die zelfkennis jezelf tegenhoudt? Terwijl je eigenlijk misschien zou kunnen beoordelen dat dat niet helemaal nodig is om je te beheersen? Nou, dat is wat ingewikkelde Vaak Niet helemaal ja. nodig is. Het zijn vaak van die ad hoc momenten, hè? Van, die, van die plotselinge momenten... dat je denkt van nou ja, nou moet ik hier uh, mezelf een beetje in de hand houden... want uh, uit je zelfkennis weet je dat je misschien geneigd bent... iets al te spontaan en iets al te uitbundig te worden... en dat dat niet goed valt. Dus soms schiet het erdoor, dan ben je wel uitbundig... en dan denk je de volgende dag gewoon. Ik had me ook wel iets kalmer kunnen gedragen. Ja, dat komt voor Volgens mij heb jij jezelf redelijk goed in de hand. Ook door die zelfkennis wellicht. Eh... Uh... Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Dan spring je wel eens gewoon uit de band dan, hè? Even los van. Uh, Tuurlijk, spring ja, ik wel eens. Ik uit de hopen, ja, ja, anders ja, weer ja. een koude, koele kikker. Ja, maar dat is saai ook vooral. Oh, nou, je saai. Nou, saai ben ik niet. Dat, dat <laughs> geloof ik geen moment. Nee, nee, dat nee, nee ik dacht ook nee. niet, maar je zit ja, toch wel redelijk correct tegenover mij. Vind ik ook prima hoor. Ik bedoel, Ja, oh, ik heb daar een dagje gedaan. Hoor. Ja, denk, ja dat, dat doe ik heel netjes. Maar is dat een dagelijkse routine of was dat speciaal omdat je naar nachtvlucht komt? Nee, ik heb me niet speciaal gekleed. Ik bedoel, als ik nu. Ik kleed me wel een beetje voor de als ik in Den Haag moet functioneren, dan uh, draag ik een keurig een pak. En ik ben niet degene die dan zijn tasje afgeworpen hebt. Uh, dat, dat hou ik nou weer vol, hè? want ik heb er zoveel En ze kleuren zo aardig af en toe. Dus ik blijf dat doen. Maar ik zie steeds meer in vergaderingen... waar iedereen zo ostentatief met zo'n open kraag zit. Want ooit heeft Prins Klaus dat gedaan en daarna is dat mode geworden. Maar ik doe dat niet. Ik, uh, ik geef altijd even dat kleuraccent aan door een das te dragen. Dat kun je ijdelheid noemen. Dat kun je ook gevoel voor esthetica noemen. Ja, en kies je ze zelf uit, de kleuren en de combinatie? Oh ja, ik zoek het allemaal zelf uit. Ja. Ja. Ja. Ja. Laten we eens even teruggaan, uh, Aad Kosto, naar um, toen je nog een klein uh, manneke was. Ja en uh, over uit de band springen gesproken... en nog wat minder zelfkennis waarschijnlijk op dat moment. Wat voor manneke was jij? Oh, mijn hemel, dat is natuurlijk iets wat je aan de omgeving zou moeten vragen... die dat niet meer beantwoorden kan, want die leeft niet meer, mijn nee. ouders of zo. Maar je hebt er zelf ja. toch wel een idee van hoe je als, als kereltje in het leven stond? Ja, dan moet je even nagaan hoe de, hoe de reactie was van de anderen. Ik denk dat ik toen wel over het algemeen... als een uh, aardig en veelbelovend jongetje werd gezien, denk ik, hè? die uh, goed de regel gehad, braaf zijn en goed leren. Hè? Want daar kom je het vers mee, door braaf te zijn en goed te leren. En ik denk dat ik dat al vrij jong had. Ik heb natuurlijk allerlei jeugdherinneringen. Uh, mijn eerste scherpe jeugdherinneringen zijn in de oorlogstijd. In 1944 was ik zes. Geboren in 1938. In eh, 1938, ja, ja in januari 38, dus in januari 44 was ik zes. En daar heb ik al wat herinneringen aan. Van is ook, dat ook je eerste herinnering, van toen je zes was? Of kun je je van voor ja. die tijd ook nog lichtelijk of vaag Ja, wel iets, maar dat is, dat is iets wat uh, mensen al zeggen. Je, je weet nooit zeker het geheugen, is heel raderlijk. Ik meen mij te herinneren dat ik met een jaar of twee A3 in het ouderlijk huis... de trap zo half opkroop naar boven en daar was bovenin een dak was een dakraam. En dan zag ik een vliegtuig die een bom liet vallen. Dat, dat is reëel, dat is zo geweest. En ik meen dat dat mijn jongste herinnering eigenlijk is. En ik schat dat ik toen een jaar of twee was. Ja. En voor de rest krijg je natuurlijk verhalen. En er zijn zelfs foto's af en toe. En dan weet je nooit zeker hoe het zit met je geheugen. Of je dan van die foto's put en van de verhalen van anderen. Of dat je het zelf hebt beleefd. Dus dat het is tricky, een geheugen. Maar die van 1944, toen je zes was... Ja, ben daar ben ik van overtuigd dat, dat het ervaren. authentieke herinneringen zijn. Ja, ja Dan herinner ik me de voedseldroppings. Terwijl ik, ik herinner me nog goed, in de, in de klas was een plantje van de vensterbank gevallen. En dan is het altijd een eer als je een karweitje mag doen. Hè? Dus ik mocht dat opvegen. En terwijl ik dat opveegde en zo onderuit door het raam naar buiten keek, zag ik kreeg de voedseldroppings. Hè? Dus de, hè, was het, het zweetje witte brood wat uit die vliegtuigen gegooid werd. Dat zag ik toen. En uh, ook nog een keer een, een ervaring die ik uh, toen al een beetje pijnlijk vond. Tegenover de school waar wij stonden, stond een, een Duitser. Ik zei in die tijd een Duister. Dat was uh, niet een politieke verspreking, maar goed. Die stond daar op wacht en die wenkte mij naderbij. En ik dacht, potverdorie. Nou, dat dacht ik niet Daar was ik te klein voor. Maar ik dacht, ja, wat moet ik nou? Dus ik liep aan die man en die man die pakte een heel klein appeltje, dat is de hongerwinter, uit zijn zak, wreef dat langs zijn uniformjas, glimmend, zo'n klein sterappeltje, en dat gaf hij aan mij. En ik zat daar gewoon mee als klein kind. Want ik had thuis natuurlijk wel het een en ander gehoord over de samenleving. En ik draafde naar huis met dat appeltje en legde dat daar op tafel... met het verhaal dat ik dat van een duister gekregen had. Het was geloof ik een Nederlander, maar goed, die aan de verkeerde kant stond. Maar dat is ook een herinnering die ik heb... En uh, ja, zo zijn er meer dingen die ik uh, zou kunnen bedenken die uit die tijd stammen en die inderdaad reële herinneringen zijn. Weet je, wel... je nog wat er met dat appeltje is gebeurd? Dat weet ik nou niet meer en ik, ik kan raden. Mijn moeder heeft ongetwijfeld gezegd, eet jij dat maar lekker op. <laughs> dat leidt geen twijfel, die heeft er zelf niet van genomen. Misschien heeft ze de watertanden bij gezeten, maar die heeft mij dat laten opeten. Dat leidt geen enkele twijfel. Je bent geboren in een arbeidersgezin. Ja. Uh, broers en zussen? Ik heb een zus. En die is uh, zeven jaar jonger dan ik ben. Dus die je was ook is een beetje... van 44. De vier... <laughs> maar je was dus ook een beetje het mooie en brave voorbeeld. Of heb je dat zo zelf niet ervaren? Nou, dat ervaar je zo niet. Maar ik heb wel het gevoel dat het misschien voor haar wel eens moeilijk is geweest. Hè. Ik was wat ouder. En uh, mijn moeder pronkte nogal met mij. Dat heb ik nooit leuk gevonden. Maar dat, uh, dat is zo. In, in vriendinnenkringen en zo. Dan, uh, ja, dan, dan pronkte ze met me. Dat heb ik nooit aangenaam gevonden. Uh, maar dat is zo. Uh, en als je daarop terugkijkt, kun je dan nu achteraf... eventueel zeggen op wie jij bijvoorbeeld het meeste leek... op je vader of op je moeder? Ik heb van beide trekken. Ik uh, heb uh, veel meer liefde voor mijn vader uh, gehad altijd. Ze buiten gewoon zuiver en aardig mens. Mijn moeder was, had die ambitie uh, om over mijn band... Uh, haar eigen glorie een beetje, een beetje op te voeren. Die was erg ambitieus... Zonder dat ze die ambitie nou waarmaakte toen ze de kans kreeg om dat te doen. Ze speelde het liever over de band van haar omgeving. Dus haar leuke zoontje en haar man. Dus mijn vader bijvoorbeeld. Ze vond dat we hogerop moesten. Hij heeft wel die moeilijk leren. Keurig zijn middenstandsdiploma gehaald en zo. En er is verder nooit wat mee gebeurd. Omdat de omstandigheden tegen waren. Maar haar ambitie leidde tot opdrachten... Uh, van de mannen in haar leven. Daar komt het op neer. Dat was dus mijn vader en ik, En heeft ze dat ook de rest van haar leven volgehouden... om ja. die opdrachten uit te delen? Ja, nou die opdracht werd minder, maar dat ze dus, dus haar eigen... ja, status via haar uh, mannelijke omgeving wilde dat wel. Terwijl ze zeer intelligent was. Ze was uh, de oudste van zeven kinderen en het bekende verhaal... dat toen ze van de lagere school kwam kwam, uh, kwam uh, de hoofdonderwijzer langs bij haar ouders... en zei, dit kind moet doorleren, moet onderwijs. Maar ja, ouders van zeven kinderen, het kon niet. Dat verhaal bracht ze ook heel vaak... En wat ik altijd een beetje gek gevonden heb, dat ze kon van alles doen aan cursus en ontwikkeling. Dat deed ze nooit. Ze wilde graag dat het werd aangereikt via de ontwikkeling van man en zoon. Daar kwam het op neer. Heeft ze zich wellicht ook verscholen achter het gegeven dat ze hoegenaam te weinig kansen heeft gekregen ja, om oh ja, zich te ontwikkelen? Ze zitten, ja, precies, Want dat is dan ja. lekker makkelijk ja, nou, natuurlijk. Was, was, ja, dat was het verhaal een beetje. Ja. Ik was zo goed op de school, ik heb, maar ja, ik kon niet. Terwijl nou net de, de, ja, de neiging ontbrak om toen dat wel kon. Hè, want er waren later mogelijkheden met cursussen, dit en dat en zo. Ook wel eens gezegd, maar dat deed ze nooit. Warmhartig klinkt het niet heel nee. erg, hè? Nee, nee, nee. Ze nee. Nee, mijn, mijn, ja, zijn allebei lang overleden. Maar mijn voorkeur lag heel sterk bij mijn vader. Ja. ja. Ik, ik uh, las uh, een week geleden. Uh, van iemand een Twitterbericht. Dat vind ik ook zo bijzonder. Tegenwoordig twitteren ja. we alles. Ik Ze vind doen maar tegenwoordig. dat niet zo prettig. Nee, maar er <tossimus> staat ook te veel onzin op natuurlijk. Ja. Maar er staan ook te vaak hele persoonlijke dingen op. Maar daar las ik... Goh, uh, mijn vader is nu overleden. Wat, wat een vreemd onthecht gevoel... om nu helemaal geen ouders meer te hebben. Is dat ongeveer 150 letters? Of wat is het ook alweer? nee. Weer? Maar uh, hoe, hoe, voelde, hoe voelde dat voor jou om, om inderdaad ineens... Op een gegeven moment heb je dan geen ouders meer. Ja, maar ik was natuurlijk wat ouder. Ik weet niet wat die twitteraar, misschien dat hij 19 was. Nee, nee weet in, ik de niet. 50, in de oh, 50. Oh, in de 50. Nou, mijn moeder overleed toen zij 76 was. En dat was... Uh, ja, toen was ik al ruimschoot uh, volwassen in de politiek. Want ze overleed in 1988. Dus toen was ik al 60. Want ze heeft mijn 60ste verjaardag nog meegemaakt. En mijn vader is 96 geworden, die is zes jaar geleden overleden. Aadkost dat betekent mooi genetisch materiaal. Om zelf ook, uh, Dacht ik ook. pittig Ik die jaren ook te, te werken. Ik was er ja. ook van plan en zo. Hè. En mijn vader was, uh, ja. Hij zou het niet erg gevonden hebben om honder te worden. Maar dat is niet zo geweest. Maar hij werd wel 96. Ja. Zullen we eerst eens even naar het begin gaan? Want je bent nu 73. Maar we, gaan gaan we heel nog niet bij kort, het begin dan. Ja, heel kort gaan we even nog terug naar dat aller, aller, allereerste ja. begin. Althans, het moment niet van de conceptie, maar het moment The van primal de Primal scream wil je horen. ja. <laughs> nou, wij gaan altijd op zoek uh, in het Nederlands archief voor beeld en geluid naar een uh, radiofragment. Ja. Uitgezonden precies op de dag van jouw geboorte. Dat is 9 januari 1938. Ja. En. Echt, werkelijk van die dag is ook gewoon een fragment bewaard gebleven. Het is onvoorstelbaar maar waar. Dus we gaan naar jouw geboortedag. Aad Kostel. Ja, geweldig. He? Ja, dat is leuk. Ja. Het is 9 januari 1938. En het is een kort uh, interview met een bijjaardier. in afwachting van de blijde gebeurtenis van Juist. toen nog niet Beatrix. Bekend. Ja, de ja, geboorte ja. van Beatrix. Dus we gaan terug naar jouw geboortedag. Leuk. En op de dam luisteraars staat onze reportagewagen. ...voor het paleis aan de linkerkant, als we met ons gezicht naar het paleis toegekeerd staan. Het ontbreekt hier niet aan belangstelling, want vooral in het koffieuurtje zijn er hier vele, vele mensen en voorbijgangers... ...die een kijkje komen nemen door de ramen van de reportagewagen om te bekijken wat er aan bijzonderheden binnen in deze auto zijn opgesteld. En zo zijn we nu hier bovenop de Torentrans aangekomen en hebben een prachtig uitzicht over heel Amsterdam... Dat hier nog in zijn dagelijkse doen aan onze voeten ligt. We zien de trams als klein speelgoed over de dam rijden. En als we hier omkijken, staan we hier vlak voor de cabine van de heer Vincent, die zo waar aanwezig is. Het verwondert ons sterk om hem hier te zien. We zullen eens even naar binnen gaan om te kijken wat de heer Vincent daar hmm. uitvoert. We zien hem door de raampjes in paparazze rondsnuffelen. We zullen even naar binnen gaan. Er staat hier een ontzaglijke wind. Kijken of we de deur open kunnen krijgen. Ja, daar gaat ie. Ja, zo dames, meneer Vincent. Trip denkt u erom, als je ja. die deur, die deur. Ja, ik een zal het even. Goedzichtig met die draden hier. Ja, mooi zo. Hoe gaat het met u, meneer Vincent? Best meneer, hoe maakt u het? Doet u gauw die deur dicht. Zo. Dankjewel, hè. He. Het is hier tocht, hoor. Het is alweer uitstekend. Dus u bent in afwachting van de, de boodschap dat u kunt beginnen met het carillonspel, zeker. Ja, meneer, maar die krijg ik thuis. Oh. Uh, en daar zullen we nou op wachten. En daar zit ik nou wel drie weken ongeveer op te wachten. Afijn, net als u, hè. En dan. Nu we ieder uur de blijde tijding van de geboorte kunnen verwachten, dan moet ik af en toe inspecteren of alles in orde is, want u weet dat ik binnen anderhalf uur de heugelijke tijding met carillon, Klaroenen en Basuinen vanaf de toren moet verkondigen. Ja, dat was het. En wij waren alweer zo in gesprek, Aad, Costo en ik... dat we bijna het einde van dit historisch fragment misten. Uitgezonden op uh, 9 januari 1938, de Heel geboortedag. Leuk. Ja. ja, leuk, hè? En ja. je zei net, ik, was om, ik werd om vijf voor twaalf geboren. Dus, ja, het was een zondag, hè? En ik werd uh, s'avonds om vijf voor twaalf uh, vlak voor de maandag geboren. Dus ik ben een randzondagskind, zou je kunnen zeggen. En heeft dat nog invloed op uh, hoe de rest twijfel, van je leven verloopt? Het ik ongetwijfeld. Ik ben in menig opzicht een zondagskind. Dat wil ik niet ontkennen. Er is ook nog wat aardig met die dag. Ik ben later naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden gegaan. En dat was natuurlijk een voortzetting van de Latijnse school... Al honderden jaren daarvoor. Maar dat gebouw aan de Fraunlaan, dat was in gebruik gesteld op 8 januari 1938, op zaterdag. En de dag daarna werd ik geboren. En ik heb altijd met dat gebouw een innige relatie gehad. Dat ja, is alsof het er duidelijk. voor jou is neergezet. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ik kwam er gisteren nog langs met Margot. Ik zei, kijk, daar staat het gymnasium. Ja, ja, ja, ja. En de vrouw na niet leiden. Zo leuk om jou ook uh, zo uh, te zien schitteren in het gezicht... wanneer je de naam Margot uh, uitspreekt. Want dat is jouw tweede vrouw. Ja, en mijn grote liefde, ja. En je grote liefde. Maar de eerste vrouw was toch ook wel een, een zeker, grote liefde? Zeker, ook. Ja. ook, ook. Ja. En dat kan samengaan. Zowel Margot als ik uh, hebben een huwelijk van meer dan 40 jaar achter de rug. En uh, onze partners zijn allebei overleden toen ze 66 jaar waren. We hebben het wel eens uitgerekend. Mijn Anneke heeft in de tijd uh, al met al, ik geloof, negen dagen langer geleefd dan Margot's Leo. Uh, we kenden elkaar al als echtparen, maar zo'n beetje aan de rand van de vrienden- en kennissenkring. Periodiek zagen we elkaar eens. Want Margot zat in de kunst, dat wil zeggen, ze was directeur van een kunstenaarsvereniging. En ook directeur van de galerie die erbij hoort, onder de naam van haar man Margot Frets, Dat is haar artiestenaam, zou je bijna zeggen, nog steeds. En ik heb er wel eens een paar keer een expositie geopend. De eerste zal rond 1990 geweest zijn. En toen zag ik haar voor het eerst. En sindsdien kwamen Anneke en ik vaak bij openingen. En uh, we kenden elkaar, maar geen uh, gedachte... dat er ooit iets zou kunnen gebeuren in ons leven. Dat was uiteraard ver van ons. Maar uh, uh, in 2006... Uh, Margot was wel bij de uitvaart van Anneke, want ze kende haar. En uh, een jaar daarna uh, ontmoeten we elkaar weer. En klik, zei ergens iets in de geschiedenis. En uh, sinds uh, 2006, nu uh, deze maand, vijf jaar geleden, zijn wij samen. En we zijn drie jaar geleden ook nog getrouwd. Het is wel machtig mooi, hè, dat zoiets kan ja, gebeuren. Dat, dat zo'n klik vanuit dat verleden... Mooi. Ja, dat eh. is machtig mooi, ja. Maar ja. wat gebeurt er dan? Kun jij dat... Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je ziel of met je hart, dat dat, dat ineens zo... Ja, ik, ik vind dat een, zo bijzonder. Het is bijzonder. Ik zet een beetje uh, op afstand van mijzelf om, om dat een woord te geven: van als het geluk langskomt, dan moet je het herkennen en het durven staande te houden. En, en dat, want daar is moed voor mogelijk. Ik ben er namelijk diep van overtuigd dat er meer mensen zijn in de situatie dat ze alleen zijn, die op de een of andere manier niet durven of niet herkennen en dat er veel kansen gemist worden. Dat denk ik. En dat hadden wij niet. Uh, en ja, Margot die was al er erg over Maar een kleine intieme anekdote. Haar dochter, uh, die uh, ik niet kende, maar zij mij wel. Die had gezegd toen Margot bij de uitvaart van Anneke was geweest... tegen haar man en niet tegen iemand anders. Je zal zien, op een goed moment komt Aad Kosto om mijn moeder. En dan hoop ik dat ze niet haar hakken in het zand zet. En toen dat precies zo uitgekomen is... toen heeft die dochter pas gezegd wat ze in de tijd tegen de man zei. Ik vind dat ook heel frappant. Ik kende haar niet, uh, maar zij kende mij wel. Ik was natuurlijk ja, iets bekender en ze had me ook bij die openingen wel gezien. En die had dat op de een of andere manier. Die voelde dat, die zag dat... terwijl nog maar gewoon nog ik ons van iets bewust waren. En het is precies zo uitgekomen als zij zei. Geloof jij in toeval of denk je dat de dingen voorbestemd zijn? Of nee, heeft het? ik geloof niet. En ik ben volstrekt ongelovig en ik geloof ja. ook niet in voorbestemd zijn. En uh, nee, toeval, achter dat is ook maar een woord. Uh, zo is het gebeurd, zo is het gegaan en ik verbind daar geen geloof aan. Uh, we hebben geloof in elkaar en in onszelf. <laughs> en uh, zo is het goed gegaan. En je hebt dus ook 40 jaar lang geloof gehad in Anneke. Hoe, ja, hoe ben je je eerste vrouw tegengekomen? Want jij bent gaan studeren, theologie. Op een studentenfeestje. Ja. En laten oh, recht ja, en dan op een ja. studentenfeestje. Ja, ik was ook lid van het Amsterdam Studentenkor. Gezien mijn sociale herkomst merkwaardig. Maar dat hing weer samen met de, de geloofsrichting waarin ik theologie studeerde. Dorpsgezinden, hele liberale mensen. Die maakten het financieel ook mogelijk. had een beurs van hun kant. En die hebben later, toen ik ophield met theologie, heel, heel royaal gereageerd. Zo, zo is het nu eenmaal. Hè? Prachtig, werkelijk voorbeeldig. Geen gezeur, niks. Maar die vonden wel dat hun theologiestudenten moesten lid zijn van het studentenkor. En ja, dat was nogal elitair, maar goed, ik was dat: studenten-theologie voor de dorpsgezinden. En ik werd lid van het kor. En dan had je van die disputen. Ik zat ook in een dispuut, formeel nog, Pallas geheten. En je had ook de meisjes, dat was de AVSV. En je had ook de disputen. En Anneke zat in Dis, Discordia jungit Semper, ook wel gebrek aan Eendracht, verenigt altijd, om het zo maar vrij te vertalen. Mijn dispuut heette Pallas. Um, en uh, die, die hockeyde met elkaar, daarna is het nooit meer gebeurd. En dan gaven we op de ze hockey de meisjes een feest en het volgend jaar gaven we het jongensgespuut een contrafeest. Nou, op dat contrafeest heb ik haar ontmoet. En dat was in 1958. En ja, toen zijn we ook eigenlijk bij elkaar gebleven, ja, tot 2006. Was dat liefde op het eerste gezicht? Ja, ja, ja. Dat was het zeker. Ja. En toen uh, ze is de laatste 16 jaar van haar leven is ze, is ze zeer ernstig ziek geweest. Ze had een beenmergziekte waardoor het rode bloedlichaampje imperfect was en dat werd afgebroken door de mild. Dus ze leefde op bloedtransfusies. Dan ging het hier een paar dagen goed en dan zakte het weer weg. En uiteindelijk is ze aan uh, acute leukemie overleden. Dat wist ze al heel lang. Toen ze die ziekte uh, min of meer diagnosticeerde, want heel scherp kon dat niet. Toen gaan ze haar nog uh, tien jaar te leven. Maar het werden er zestien. En ik zei altijd... Uh, Tien jaar voor de medische wetenschap en zes jaar voor jouw wilskracht. Want ze was een zeer wilskrachtige vrouw, Anneke. Ze was een geducht manager ook. Een groot talent. was ze. Een langdurige ze... burgemeester geweest ook? Nee, ze of was niet? klassica van, van studie, oude talen. Maar ze is heel kort lerares. Als wethouder? Ge... Dat... Ja, ze is wethouder. Ja, geworden. dat ja. is ze. Is heel ja. kort is ze uh, maar uh, lerares geweest. en ja, Toen had ze het gevoel dat ze wat anders moest doen. Ze werd wethouder in Schermer. En later, kort daarna, is ze op het ministerie van Onderwijs... plaatsvervanger directeur scholing geworden. Ze heeft toen nog de kleuter- en de onderwijzers- en onderwijzeressenopleiding gefuseerd. Dat was haar taak. En toen kwam in Alkmaar vrij de functie van directeur van de sociale dienst. Daar heeft ze op gesolliciteerd gekregen. En kort daarna was daar een grote reorganisatie. En toen werd ze algemeen directeur welzijn. Dus dat was een hele goede manager. Ze heeft ook haar eigen uitvaart heeft ze helemaal gemanaged. Daar liet ze ook eigenlijk niemand bij toe... En, uh, Heb je daar ook nog wel iets van jezelf in kwijtgekund? Ja, wel, wel iets. Natuurlijk was het alleen maar de toespraak die je houdt bij die uitvaart. Want dat kon ze niet voorschrijven natuurlijk. Maar wie daar moest spreken, wie uitgenodigd moest worden. En Suzanne, mijn oudste kleindochter die ik al noemde, die komt een prachtig tekenen. En die had een tekening gemaakt, helemaal los hoor, van, van de ziekte van Anneke. Van zo'n ballon die opstijgt met zo'n mandje met iemand erin. En je ziet dus wat huizen van een van stad en bovenuit komt een ballon. En een vrouw in het groen gekleed met afgewend gelaat... die stijgt met die ballon op. En Anneke zei meteen, die moet op de kaart. Een fragment daarvan, van die opstijgende ballon. Nou, zo gebeurde dat natuurlijk ook. Toen zei ik tegen, later tegen Suzanne... Uh, waarom heb je eigenlijk die vrouw geschilderd met afgewend gezicht? Nou ja, zei ze, ik had het gezicht geprobeerd... Dat is helemaal niet gelukt. Daar heb ik er maar een achterhoofd met haar van gemaakt. Dus, maar het beeld van met afgewend gezicht opstijgen... dat is natuurlijk een heel indringend beeld. Puur toeval. Dat, dat, dat Want het was een praktische overweging eh, om het op die manier te tekenen. Ja, van haar was dat. Ja. Ze, ze had dus iets wat ze niet kon. Had ze dus gecorrigeerd op deze wijze. Maar het beeld was heel mooi. Ja. En dat is op de kaart gekomen. Later ook op het bedankkaartje. En eh, dat had Anneke natuurlijk allemaal zelf bepaald. Hè? Ze, had ook, eh, ze wilde een gesprek met de uitvaartfunctionaris... Eh, Afspraak gemaakt. En op het moment dat die afspraak zou zijn, was haar uitvaart. Dus ze heeft nooit die man gesproken. Maar wel precies gezegd wat er allemaal gebeuren moest. Nee, die managje heel veel. En ze is langdurig ziek geweest. Ze hebben nog een ander huis gehad, dat wat meer geschikt was voor haar in Gouda. En dat was in aanbouw. En dan kon je allerlei wensen uitspreken van hoe je het wilde hebben. Toen heb ik tegen die man gezegd die, die, die uitspraken vroeg. Uh, vindt u het erg om meer naar het ziekenhuis te gaan? Uh, daar ligt mijn vrouw. Nou, dan heeft ze vanaf dat ziekbed heeft ze dat gemanaged. Hè? Zo was het een hele sterke vrouw. Ja. Soms ook een beetje een fluwelen dictator of dat helemaal niet? Nee, maar wel iemand met een hele sterke wil. En die heb ik ook wel. Dus in die zin botsten we wel eens. Hè? Dat, dat is gewoon zo. Dat waren uh, gewoon twee, twee krachtige ja. Ja, uh, karakters, zeg maar. Ja. Hoe, hoe heeft de langdurige ziekte van Anneke jouw functioneren beïnvloed? Want kijk, wanneer je zo'n diagnose krijgt... en ze zeggen van nou, we geven u nog zo'n jaar of tien... en het worden er uiteindelijk zestien, maar dat weet je allemaal niet van tevoren dan kan ik me zo voorstellen dat dat een pittige impact heeft... ook op, op beslissingen die je neemt die met de toekomst te maken ja. hebben. En überhaupt bijvoorbeeld wisseling in banen of niet... een uitdaging wel of niet aangaan. Nee, ik heb die, die, die banen waren bij mij wel bestendig. Maar bijvoorbeeld, uh, wij zeiden ons leven lang als we in Frankrijk waren... waarbij ze altijd kreken al naar die kastjes waar de uh, aanbiedingen van de huizen waren zeiden ze altijd, ja, maar wij kopen niks hoor in Frankrijk. En we waren ook niet mensen die bij vrienden gingen logeren... die wel een huis hadden, wij doen dat niet. Maar op het laatst, toen hebben we dat toch wel gedaan, bij Impuls. Ja, en toen dacht ik ook, verstandig is dat niet... want de prognose van haar leven is niet, is niet lang meer. Maar ik heb geen moment geaarzeld en ik ben meegegaan. Toen hebben we nog een, een tijdje een huisje gehad uh, in de Gironde... Hè, dus, dus, uh, waar Bordeaux de hoofdstad is... En daar heeft ze een aantal leuke uh, verblijven nog meegemaakt. En toen ze overleden was, toen ben ik ze even ja, gaan zitten in mijn eentje. Toen dacht ik, nee, dit, dit moet ik niet doen, dit moet ik niet houden. Dat heb ik ze verkocht. Kort daarna kwam, zoals zij dat had zegt, Margot in mijn leven. En die zei, dan ben ik toch blij dat jij nou iemand bent die geen huis in Frankrijk heeft. Want al haar vrienden hadden dat wel. Ik zeg, nou, zes weken geleden nog wel. Dus... <lacht> Dus wij zijn nu, al, nu zijn wij weer allebei tevreden dat we geen huis in Frankrijk hebben. Ja. Nee, maar als jullie wat, wat, wat rustiger aan gaan doen, mocht dat ooit gebeuren op het gebied van werk, dan komen er wel twee katten, heb ik begrepen. Ja, komen er twee katten, ja. ja. Geen Zoals, huis in Frankrijk, maar wel twee ja, katten. Tegen een... het moment dat jullie dat aankunnen qua ja. tijd. Ja, nou niet qua tijd aankunnen, dat er niet meer zo wat reizen. Aandacht. Dat we meer thuis zitten als troost voor de oude dag. En twee, om één om haar gelijk te geven en één om mij gelijk te geven. Dat is, ja. Ja, ja, ja. is dat weer zo'nzelfde zo, zo soort pittige relatie die je dan nu met Margot hebt, hè? dus allebei vrij sterk en stevig. Ja, zeker, zeker, zeker. Maar uh, wij hebben allebei, wij accorderen heel goed. We, zijn het, we hoeven over een mening weinig met elkaar te discussiëren... want wij, wij vinden vaak hetzelfde. We denken meer in de eigen richting... en hebben ook ja, niet zozeer neiging om, om eigen positie zwaar te markeren. Kijk, als je op latere leeftijd een nieuwe relatie hebt... dan is er natuurlijk veel is verwerkt van überhaupt het hebben van een relatie... het krijgen van die kinderen, eh, problemen die daarmee gepaard gaan... wat wel eens tot fricties kan leiden, dat heb je allemaal achter de rug. Ja, je bent in zekere zin gelouterd door, eh, door het leven dat je is voorgegaan. En als je dan karakters hebt die aardig bij elkaar komen... interesses die heel erg parallel lopen... dan kun je er heel gelukkig van worden. En hoe zit het dan met de fysieke aantrekkingskracht? Want die moet er natuurlijk ook wel zijn. Want anders nou, kan dat inhoudelijk Nora, allemaal zo leuk Ik heb het net gezien. Ja, dat ik vind ook... het een fantastisch meisje. Ja, wijf. nou ja, <laughs> dat ja, ik sowieso. bedoel, maar daar hoef je niet eens te vragen. En ik moet alleen maar eventjes mee uh, verbaasd afvragen wat ze in mij ziet. Maar wat ik in haar zie, dat is, uh, <laughs> dat is heel duidelijk. We kunnen het er wel even vragen. <laughs> ja, nee. nee. Laat mij, ik hoor straks achteraf wat ze ervan vond. Ja. Nee, nee, maar wat ze in jou ziet. Dat bedoel ik. Ik ben puur gelukkig op dit moment. Ja. Dan laat ik dat rond. Maar je staat het ook uit. Ja, ja, ja. ja, dat zegt de omgeving ook. Hè. Ik uh, zat op plaats bij de Raad van Staten... waar we gisteren nog een oud-leden-lunch hadden. En daar heeft iedereen Margot. Ze hebben erg meegeleefd met Anneke. En toen Margot kwam, hebben ze hem met open armen ontvangen. En uh, ja, Margot is daar zeer geliefd. En die kwam gisteren ook weer terug met verhalen. Ze had aan een andere tafel gezeten als ik. Dat ze toen gezegd hadden, nou, toen je net met Aten was... hij liep te stralen in het gebouw. En uh, hij was heel anders geworden. Ja. En met de open armen ontvangen, geldt dat ook voor de, voor de kinderen? Ja. ja want want ja. Dat, dat kan soms natuurlijk best wel ja, lastig zijn. Wel. Nee, maar dat is, dat is goed gegaan. Ik, ik, ik, die hadden natuurlijk wat meer afstand. Dus ze zullen misschien wel eens gedacht hebben, gaat dat maar goed? Moet dat nou? Dat weet ik niet. Hebben ze nooit laten merken. Ze hebben het altijd uh, heel plezierig uh, bejegend... Uh, en ik denk ook dat het helemaal oprecht was. Uh, ja, dat, dat is heel erg goed gegaan. Kijk, in, uh, het huis waar en ik in Amersfoort wonen, wonen... dat was voor haar kinderen niet het ouderlijk huis... En ik denk dat vaak uh, bij nieuwe relaties het probleem is: van uh, moet zij nou met die vreemde man in het huis, huis en met papa heeft? Ze gewoon bij wijze spreken. Als het het ouderlijk huis geweest is. En dat was niet zo. Dus we hebben nog even uitgekeken of we misschien een ander huis zouden moeten nemen met ons tweeën. Maar kwamen we tot de conclusie dat het ideale huis dat we zouden willen zoeken. dat stond op het Havik en Amersfoort. En er woonde maar Goal. Dus ik ben bij haar ingetrokken. Klinkt als, als een soort sprookje eigenlijk. Hè? Om, om op deze manier dan soms, toch nog een tweede ja, liefde te vinden. Soms denk ik ook dat het inderdaad net een sprookje is. Ja. Ja. Dat ben ik eens. Ja, ja, ja. Je, jouw geluk geef je waarschijnlijk uh, het cijfer 10 uh, dan op ja. dit moment. Ja, um, onlangs moest ik ook eens invullen ergens. Van, uh, oh ja? Ja, toen heb ik ook een 10 ingevuld. Ja. Bij een verzekeringsmaatschappij? Nee, ja. bij Probus. Dat is, weet je wat het is, Noe. Nee, Probus. ProBus. Nee. Nee. Ik ben nooit lid geworden van de Rotary of de Lions of van zo'n serviceclub. Maar Probus, dat staat voor professionals and businessmen. Dat is van oorsprong een Engelse organisatie... Uh, daar komen mensen samen die hun carrière achter zich hebben. Nou heb ik dat nog niet eens helemaal achter me liggen. En die komen eens in de 14 dagen samen. Iemand houdt een inleiding, ze hebben binnen van buiten. Er wordt koffie gedronken, er wordt geluncht, er wordt gediscussieerd. En men gaat weer uiteen. En die club van mij, uh, Probus Amersfoort, in Amersfoort... nou, daar zitten 22 mensen in. Uh, we hebben gezegd maximaal 24. Net er iemand bij. Gaat ook wel eens iemand af, uiteraard. En dat zijn mensen die uh, variëren in hun leeftijd tussen de 65... En er bijna 90. En, en is er een commissie die dan inderdaad uh, een soort toelatingsexamen vraagt... Nou, omdat dit, je iets hebt moeten invullen? Nou, nee. Dit, nee, ja, nee, dit was tijdens een, een programma een van die, leiding, uh, van die lezingen. Dat ging over geluk. Iemand hield daar een inleiding over en die stuurde een papier rond... en dan moest je uh, je, je leven een cijfer geven. Geluk zei, was de enige die een tien invulde. Ja. En later zei de man die zelf die inleiding hield... Ja, ik had een negen gedaan, maar toen ik jou tien zag... toen dacht ik, ik had eigenlijk ook wel een tien kunnen opschrijven. Dus ik was niet helemaal de enige die echt gelukkig is. Maar ja, er waren ook mensen van vijfjes en zesjes. En het is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, het is een, een groot voorrecht als je in een situatie bent uh, zoals ik. Er zijn natuurlijk talloze mensen met ziekte, met problemen thuis. Die, die horen dit wellicht zeggen. Die denken, ja, hij heeft makkelijk praten. Maar in mijn geval, ja, dat is natuurlijk ook zo. En wanneer je een cijfer zou moeten geven voor de carrière die je tot op heden hebt gehad. Je zei het net al, je bent dus 73, maar nog steeds niet echt klaar met je werk. Hè? Je ja. blijft als krassenknar gewoon doorgaan. Onder meer als voorzitter van de ver, uh, Stichting Auteursbelangen. Auteursrechtenbelangen, Auteursrechtenbelangen. ja. Auteursrechtenbelangen. Stark zeggen ze ook wel. Um, maar als je dan je, tot op heden je, je carrière, eh, zowel politiek gezien als op andere vlakken waar je actief bent geweest, een cijfer zou moeten geven met wat je bereikt hebt, wat je gedaan hebt, in hoeverre je daar tevreden over bent. Wat voor cijfer hangt daar aan? Nou ja, je prestaties moeten vooral door anderen beoordeeld worden. Dat dus is een beetje delicaat. Je kan over je geluksgevoel een cijfer uitrekenen. Maar hier zit een element van waardering in. Maar ik denk toch dat ik in de buurt van een acht ga komen dan. Ik vind wel dat je ook zelf een cijfer kunt meegeven. Want dat heeft ook met je eigen tevredenheid ja, te maken. Wat, wat zijn de doelstellingen die je, die je voor, voor jezelf uiteen hebt gezet? En wat heb je bereikt? Ja. Ja, ik denk een dat een ik dikke ook... acht? Jij maakt er een dikke van. Ja, nee, maar de vraag is: mag dat een dikke acht zijn? Ik <laughs> ja, maak, een... maak er maar een dikke acht van, ja, ja. Ja, ja. Kortom, een gelukkig mens, ja. Ja, en dat is een voorrecht, dat weet ik. Ja. Als je, als je erop terugkijkt, een, een dikke acht, en, en het had misschien best een negen min mogen zijn. Wat zijn bijvoorbeeld nu de dingen waarvan je zegt, daar ben ik ontevreden over? Of dat had ik eigenlijk anders willen doen? Um, in, in die Kamerjaren, uh, en dat zijn er veel geweest, als ik van de Tweede Kamer was, had ik misschien hier en daar wat meer gerichte aandacht kunnen geven aan bepaalde onderwerpen, denk ik wel eens. Uh, het geweldige risico in de politiek is dat je meegesleurd wordt in de waan van de dag. Dat is tegenwoordig meer zo dan ooit, denk ik. Uh, maar dat je dan de rust neemt om eens iets helemaal uit te diepen. Je had van die Kamerleden en die kregen weinig aandacht, helaas. Bijvoorbeeld iets is wat technisch, maar uh, sinds jaren 50 is er uh, gewerkt aan een nieuw burgerlijk wetboek. Dat moest allemaal uiteindelijk, omdat het wetten zijn, ook door de Kamer en daar had je ook in die fractie van de partij van de arbeid ik lid van was een paar van die mensen die daar echt heel gedegen en uh, serieus en consciëntieus mee omgingen en die mensen kregen politiek eigenlijk geen aandacht terwijl uh, wij anderen de een meer dan de ander die hoogstandjes stonden te maken voor televisiecamera's en wat iets meer ja die kregen de aandacht en dat vond ik wel eens onbevredigend het, het, is, het ligt goed in mijn karakter om ook die hoogstandjes te maken moet ik erbij zeggen maar achteraf denk ik had misschien toch wel eens wat meer diepgang kunnen hebben, maar dat spoorde toch weer wat lastiger met mijn karakter. Maar dat is waarvan ik zeg, ja, dat had wel wat anders gekund. Later op het ministerie voelde ik me ook weer wat meer op mijn gemak om de simpele reden dat je daar concreter kan zijn. Je doet daar beleidsdaden en zo je op afgerekend wordt, terwijl in de Kamer het vaak onbevredigend is... dat je dan denkt van, ja, wat heb ik eigenlijk nu concreet bereikt? En die tijd zeg ik vaker, ik zou graag een tafel voor me zien... waar ik de hand op kon leggen en waarvan ik kon zeggen... nou, die heb ik gemaakt. Concreet, tastbaar, aanwijsbaar. En met name het parlementaire werk... Ja, dan moest je je bevrediging halen uit. Weer een leuke spreekbeurt ging goed. De adrenaline ging door je aderen. Leuke avond geweest. Maar ja, het, het was zo vluchtig. Hè? Dat was zo vluchtig. Dus daar liggen elementen. waarvan ik denk, nou misschien had ik ook meer in dat vooronder moeten zitten. Hè? Om, om gedegen te werken. En dan bedoel je met in het vooronder ietsje minder in de schijnwerpers. Maar wel ja. veel meer om in essentie een diepgaander... En minder te... oppervlakkigheid. Ja, diepgaande veranderingen ja, teweeg te Ja, ja Je ja. werkt wel in die richting, maar ja, de taken zijn verdeeld. en Er is heel veel oppervlakkigheid op dit moment, of in mijn tijd ook al, in die politiek. Dat is zonder twijfel door de aanwezigheid van de media. Ik ben begonnen als medewerker van de PvdA-fractie midden jaren 60. Toen waren er geen televisiecamera's in de Kamer. Hè? Er zaten een stuk of tien journalisten op het Binnenhof... Nu zijn er meer journalisten dan Kamerleden, he, actief. Vooral ook met de camera's en met de microfoons. Ik heb de, de, de eerste camera nog zien komen. Dat was in de tijd dat Boer Koekoek van de Boerenpartij... dat is toen nogal een was nou ja, oh, Een fantastisch stond dan... bloemrijk figuur vond Precies, ik ja. maar dat. Precies, maar dat weet jij nog, door die camera. Ja, klopt. En Boer Koekoek, zodra die camera dan de uh, kans kreeg... Dan stond hij inderdaad aan die interruptiemicrofoon... zijn kleurrijkheid uit te dragen... met dat knarsende accent van hem. Maar... Om een uur of zes pakte de cameraman in, want er stonden de aardappels op tafel natuurlijk. En er was ook Boekoekoek verdwenen. Die ging ook naar die ja. aardappels. Ja. Maar die ging dan weg. En, en ik heb daarna dat, dat media geweld gezien. En dat heb ik nog nooit zo pregnant gezien. Als een keer bij mijn ambtsopvolgster, Winnie Zorgdrager. Die had toen een probleem met de procureurs-generaal. En uh, dat liep ook hoog op. En er is een foto ooit verschenen dat je haar, een kleine, vrijele vrouw, ziet staan... met al dat geweld van die camera's en die lampen daarop gericht. Al die mannen met die camera's in de microfoons en dat toestand. Denk je aan, ja, zo is het geworden. Een verpletterende aanwezigheid ja, van mediale aandacht. En uh, dat, is, dat is een wezenlijke verandering met de tijd toen ik begon. Want ik begon in de Kamer in december 1972. En uh, toen was het er nog allemaal niet... En stel dat um, in 1991 werd er een aanslag uh, ja. op jou gepleegd, ja. althans op je huis... Stel dat dat niet gebeurd zou zijn, want dat heeft ook heel veel media-aandacht ja. gehad. Er is zelfs een foto gemaakt dat jij nog met de, de, de kat die, die August, leefde... Mijn August. Mijn dierbare August, Inmiddels ja. leeft hij niet meer, nee, maar in ieder nee. geval voor alle die oude dames... die jou nog willen bellen of twitteren, leeft de kat nog, Aad Kostel. Uh, niet dus. Nee. August, je kwam met August naar buiten, daar is een foto van gemaakt... die is de hele wereld over gegaan. Ja. Stel dat dat niet gebeurd was... Ja. Had je dan meer in dat vooronderkunde gaan zitten? Nee, dat heeft of er niet? weinig mee of te maken. Of heeft het echt met jouw karakter nee, ook dat, te maken? Nee, natuurlijk. Dat dat je... Het heeft met je karakter te maken. Kijk. Ik deed vroeger veel televisie en radio. Ik bedoel, studio hier is mij ook zeer vertrouwd. Hè? Ik, eh, ik zat in Zo zoals het zoalig op sommige keren. Ja. Ik zat een ik programma was, van ja. de uh, de Vara. vara ja, Vara-programma. Ja. Een vara -programma. Een groenrucht-programma. Tuurlijk de Vara. Ja, ja, ja, groenrucht ja. ja, was dat de Vara. En uh, ik zat uh, op een goede moment uh, bij de jonge onderzoekers. Uh, toen is Sonja Barend nog aan mijn zijde begonnen, want ze vonden dat wat flauwe, vrouwelijke fleur bij moest en haar optreden was toen. Hè. Toen hebben we het samen in co-presentatie gedaan een tijd lang. Ik deed kleine toneelrolletjes, een soort edelfiguratie, tot net iets meer. In het studentenleven was ik ook een toneelspeler. Dus vandaar ook met die camera's in mijn beroepsleven. Ik was daar wel mee vertrouwd. Ik, uh, ik kon dat wel. Ik wist ook wel wat dat kon betekenen. En ik had wat dat betreft al een gedegen mediatraining uh, ver voordat ik in de kamer kwam. Van wie had je die training gekregen door deze ervaring? Ja. Of heb jij ook opleiding gekregen? Nee, daar heb ik Bij geen opleiding vader, in gehad. Maar kijk, uh, het, het allereerste uh, dat ik op de en helemaal het allereerst was in 1955. Toen uh, in de Kinderkerk in Leiden... hadden ze toen het kerstspel van Nijhof, de ster van Bethlehem daar speelde ik uh, een kamerheer van Herodes in... en dat werd uitgezonden in studio Irene... werd het opgenomen door de VPRO, Jack Dixon nog in die tijd. En ik had de rol van kamerheer uh, kamer, uh, van Herodes. 17 was je zo'n beetje? Ik was 17 en uh, die uh, zei iets... en was mijn rol om te zeggen... gij waart de handheer, wij het instrument... En dan riep hij, zwijgt instrumenten. Nou, dat was dus de tekst waar ik in zat. Maar ja, uh, televisie van mijn ouders bij de buren zitten... om dat heldendom van mij dus waar te nemen. En vooral en, je moeder die natuurlijk daarmee mee de sier wilde ja. maken. En ja. toen een jaar zes later, toen was ik de verdachte in Vares tv-rechtbank. Dat is, was heel interessant. Er was nog maar één zender in Nederland. Op de ene avond en op de tweede avond vervolgd. vervolg. Dat was je wereldbehoemd in Amsterdam... Want dat was het enige wat men kon zien. En dat was wel aardig, want het was half gestructureerd, dat programma. Ik was de verdachte, maar men liet het zelfs aan mij over... of ik zou bekennen of ontkennen. Die verrassing bleef. Dat was heel erg interessant. Vooral ook door de mensen die het waren bekende Nederlanders toen. Professor Belinfante, hoogleraar recht, die was toen de voorzitter van de rechtbank. En J.B. Charles, professor Nagel, bekend auteur in die tijd. Die was mijn advocaat. En een advocaat uit Eindhoven, Kammelbeek, een bekende man... ook in die tijd, die was de officier van justitie. En zo werd dat spel opgevoerd. En uh, twee dagen later tankte ik ergens benzine in mijn volkswagentje. En toen zei die pomp, moet u nou de gevangenis in? Ik zeg, gevangenis in? Hoezo? Nou ja, ik heb de televisie gezien, u bent toch veroordeeld? Ik zeg, ja, maar dat was, was een spel. Ja, dan zegt hij, maar het was toch een echte jurist die dat zei? Een soort geloof in een magie. Hè, van Als het, het komt uit de mond van een bepaald iemand... dan zal het gebeuren. Die had helemaal die, en dat heb je later meer met mensen opgemerkt... dat ze fictie en werkelijkheid niet meer kunnen scheiden. Hè. Ik ben er nu van overtuigd dat heel veel mensen... met de televisie in een virtuele wereld leven... Eh, die ze verwarren met de echte wereld. Ik denk dat Anno nu nog steeds die, ja, die verwarring juist, er is. En dat, dat heel vaak. Ja. Ja, ja. zeker dat mensen die scheiding die, niet, niet meer Nee, ja, Mensen die, worden. Die, die denken dat de werkelijkheid van het leven... in die soapserie zit, in ja. plaats van... In in het echte leven eigenlijk is dat een enorme verschaling vind je niet dat mensen dus, waarom luisteren mensen inderdaad... en vooral dan ook hè, de kleinkinderen, de jongeren... nou niet naar die fijne verhalen van opa? Want dat zou zoveel mooier zijn, ja, dan, zijn dan die rommel die, die, die uit zo'n opzitter zijn twee verschillende dingen, komt. ja, dat, dat is mijn, mijn subjectieve gevoel ook. Maar het verhalen vertellen hoort natuurlijk bij de afwezigheid van de media. Hè. Dat zat men op winteravonden aan het haardvuur. Ja. Van de troubadour tot grootvader verteld, de cultuur is verschoven. Maar dan, dan, dan, dan krijg je een andere vorm van overlevering van dingen... en, ja, en, en veel meer uh, gesprek aan de realiteit, dan de onzin die je die natuurlijk... met die, met die computerspelletjes voorgesteld hebt. Maar ja, kijk voor mensen die een, een leven leiden... waar nog weinig spanning en interesse in zit. Uh, en die zien op die televisie dat glamourers leven... in die soapseries, of, of, of, of eens glamourers te zijn. Die gaan vrij makkelijk mee uh, in, in dat gedoe. Dan nemen ze eventjes, hoe passief ook toch, maken ze daar deel van uit. Terwijl hun werkelijk leven nogal grauw is... Hè. In die zin is het een soort escapisme, het is een soort vervanging van, van het werkelijke leven. En ik heb daar verder geen, geen, geen oordeel over. Ik stel dat alleen maar vast dat het zo is. En ik kan met jou zeggen wat jammer. Ja. Want het echte leven kan op ieder niveau kan zo rijk zijn als je er wat van maakt. En welke verandering zou jij, wanneer je er toe in staat zou zijn, nog wel teweeg willen brengen? Mijn hemel, ik ben daar niet toe in staat. Ik, ik ben uh, van mening dat... Uh, je eigen voorbeeld is het enige wat je doen kan. Hè? Ik bedoel, je kan je aanbieden voor de wijze van spreken. Hè? En uh, uh, ja... Uh, je, je kan niet aan die grote maatschappelijke ontwikkelingen iets veranderen. Het is nu eenmaal zo, je kan de televisie niet wegdenken. Maar in mijn eigen persoonlijk leven, niet uit wrok of kuno of narigheid... Maar ik ben uh, zo weinig tevreden over wat bijvoorbeeld de televisie uh, biedt, dat ik al heel veel jaren geen televisie meer kijk, maar boeken lees. Want dat is voor mij zo die oude, traditionele. Uh, hè. Natuurlijk kijk ik wel eens een keertje als er iets heel spannends is, er iets heel bijzonders is. En soms loop ik de kamer binnen, een uh, slaapkamer, daar zit go omdat zij vindt de televisie een perfect slaapmiddel. Dan zit ze nog naar <lacht> iets te kijken. En dan kijk ik zo eens eventjes mee, dus ik pik af en toe wel iets op. Maar. Mijn grote bezwaar tegen de televisie is ook voor je persoonlijk gebruik. Het fixeert je. Hè? Ik ben een radiomens wat dat betreft. Kijk, de televisie moet je op mijn stoel gaan zitten. Je moet daar blijven zitten. Hè? Want dan, anders mis je het verder. Terwijl met radio, je loopt in en uit. En je oor, uh, ja, die, die volgt het. In mijn nieuwsbron is de radio primair. Want dat hoor ik s ochtends vroeg. En daarna de kranten. En ik heb dan vervolgens aan het journaal niet zo heel veel meer. Want ik ken de feiten. Hè? En aan veel van die commentaren daar ben ik niet eens zo geïnteresseerd. Want dan vertellen ze wat je oog al ziet, vertellen ze dan hè? Ja, ook nog eens een keertje. Nou ja. Dan is radio ook een prachtig medium om natuurlijk ja. voor een interview ja op te zeggen. Dat heb je al ja, nou gedaan. Precies. Ja, ja leuk is gedaan. dat. Waarom ja, heb ja. je nou ja, wel gekozen voor nachtvluchten dan? Want nou, ik hoorde dat, dus ja, dat nee, je niet dat, zo vaak ja zegt. Nee, dat heeft niet met, met radio en televisie te maken. Kijk, eh, ik word vaak, ben vaak uitgenodigd eh, als het gerelateerd was aan mijn vorige werk. Hè. En dan willen ze graag een, een pittige uitspraak van... je hebben een quote, en, uh, dat doe ik niet. Uh, dat gaat vaak. Ik, ik vind dat de mensen die nu in de politiek zitten... die moeten dat nu doen. En dan komt opa niet eigenwijs zeggen hoe het eigenlijk zou moeten. Ik ben nu een kiezer, zoals iedere kiezer. In de eigen familiekring heb ik mijn commentaar op wat er gebeurt. Maar ik ga dat niet zeggen. Maar dit wat jij nu van mij gevraagd hebt... Ja, jij wil niet van mij iets uh, horen wat dan weer aankomt bij een ambtsdrager van nu. Potverdorie, heeft nee. hij dat gezegd? Nee, dat moet ja, je niet ik doen. Maar wat ik wel inderdaad wilde horen, dat is en was voor het geluk een tien. Ja. En terugkijkend op de carrière tot op heden een, ja. dik, een dikke acht. Ja, en van dat gemaakt. is voor een deel je eigen verdienst en voor een deel is het ook een heleboel geluk. En mooi genetisch materiaal. Ik heb hier een doosje vol geluk. En dat is uh, uit uh, handgeschept papier met kleine blaadjes erin verwerkt. Daar hebben ruim 200 rolletjes in gezeten. Hemel. Op ieder rolletje staat een, uh, een geluksspreuk. En je mag op goed geluk daar... Eén rolletje uithalen, het Kosto. Het zijn er natuurlijk geen 200 meer, want we hebben al eerder gasten met dit doosje. Kijk, ik geef oh, je, je pensette je bij jou. In de tussentijd kijk, ga ik even afkondigen. Nou want we... al mijn geluk gelogen ja, worden natuurlijk ja, door die je, je weet het maar nooit. Even ik denk kijken. dat het wel, wel los zal lopen. Het is namelijk al voorbij, Aad Koster. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 28 mei. En ik was in dit laatste uur in gesprek met voormalig politicus... en huidig voorzitter van de stichting Auteursbelangen. Dat zeg ik niet helemaal goed. De Stichting Auteursrechtbelangen, ja, Auteursrechtbelangen, juist. Ja. Aad Kosto in de laatste aflevering van de krasse knarremaand. Volgende week zit hier in Nachtvluchten Classico... de Sopraan Claren McFadden. Voor alle informatie over onze uitzending kunt u kijken op www.nachtvluchten.fm. U vindt daar ook de links van onze gasten. U kunt daar een bericht plaatsen in het gastenboek, wat u maar wil. Um, de techniek hier was in handen van Nico Verhoog, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal... met een altijd vrolijk gestemde en altijd vriendelijke Bert van Sloten. Heb ik begrepen. Ja, ze en dan jongen. nu uh, het laatste woord aan Aad Kostel, jouw spreuk. Die spreuk, die luidt, Vraag niet aan de klepel hoe de klok luidt.